Uur. Dit is Lieselot Thomasen met het NOS-journaal. Vanwege de aanslag in Sint-Petersburg van maandag... is een aantal mensen opgepakt. Hoeveel is niet bekend. Mogelijk hebben ze banden met de vermoedelijke aanslagpleger... een man van 22 uit Kirgizië met de Russische nationaliteit. Hij zou banden hebben met terreurgroep IS. Interfax zegt dat de Russische autoriteiten... in de woningen van de opgepakte mensen sporen hebben gevonden. Bij de aanslag kwamen 14 mensen om het leven. Bij de luchtaanval in Syrië deze week is zeker gifgas gebruikt, heeft de Turkse minister van Justitie gezegd. Resultaten van de autopsie van een aantal slachtoffers bevestigen dat, zei de Turkse minister. Om welk middel het gaat is nog niet bekend. Na de aanval werden 32 gewonden naar ziekenhuizen in Turkije gebracht. Drie van hen overleefden het niet. Bij de aanval in het noordwesten van Syrië kwamen meer dan 80 mensen om het leven, onder wie veel kinderen... Automobilisten die achter het stuur een smartphone gebruiken... terwijl er ook kinderen in de auto zitten, moeten zwaarder worden bestraft... vindt Veilig Verkeer Nederland. De organisatie gaat dat plan bespreken met de politiek. Nu riskeert iemand die auto rijdt met een telefoon in de, in de hand... een boete van 230 euro. Als er kinderen in de auto zitten, zou dat minstens het dubbele moeten zijn... omdat ouders het goede voorbeeld moeten geven, vindt VVN. De ambulancevoorziening in Utrecht kampt met een groot tekort aan personeel, zegt de vakbond FNV Zorg en Welzijn. Veel roostergaten worden volgens de bond opgevuld door uitzendkrachten. Dat kan problemen opleveren als er twee mensen van een extern bedrijf op een ambulance zitten die de regio niet goed kennen. De regionale ambulancevoorziening Utrecht erkent het probleem, maar zegt dat al het ingehuurde personeel aan de eisen voldoet. Het weer veel bewolking, maar vooral vanmiddag ook wat zon. Het wordt 9 tot 12 graden. Morgen zo'n beetje hetzelfde weer. Het wordt geleidelijk wel wat zachter. In het weekend meer zon. Vooral zondag, dan kan het 21 graden worden. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A27 Almere richting Gorkum staat 4 kilometer file door een kapotte auto tussen Utrecht-Noord en Knoop het Lunetten.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 Ik ben gaan studeren. Ik ben inderdaad gaan studeren. Ik ben een van de weinige mensen, dat vind ik tenminste tegenwoordig, als je zo om je heen kijkt, die meteen na afloop van de studie is geworden waarvoor hij gestudeerd heeft. Nou niet meer, maar toen wel. Ik ben namelijk leraar geworden. Sorry. <tie> ik vind het lullig voor het onderwijs en personeel hier in de zaal, maar ik vond dat geen. dan. Dat had er misschien ook mee te maken dat ik les gaf op het LBO. Ken je dat hier? Van uh, uh, vliegtuigen. <tie> Er zat destijds alleen nog maar OLO onder. Ontiegelijk lage onderwijs, dat zat <lacht> Nee, zonder gekheid, ik kon het destijds met die kinderen eigenlijk best wel goed vinden, eerlijk gezegd hoor. Maar uh, weet je wat, het hoogste was wat je kon bereiken als leraar, daar baalde ik van. Het hoogste wat je kon bereiken, dat was ziek worden. <lacht> dan stonden ze bij zo'n rooster allemaal, jekkers is ziek, hey! En dan kom je terug op schelden, allemaal van zulke bekken. Gadverdamme dan heb je meer. En je was toch een soort en Dat vond ik er niet leuk aan. Hè? Ik had toen nooit verwacht hè, dat ik dit trouwens zou worden, want dit is natuurlijk een veel leuker vak. Want als je hier ziek wordt trouwens, hè, nou, dan breekt de pleuris uit. Zo, oh, Dat kan niet. En weet je, als je dit werk goed doet, dan krijg je na afloop van je werk applaus. Dat krijgt niemand. Niemand. Stel nou voor dat je bent ambtenaar, er zitten hier nog veel ambtenaren waarschijnlijk in de zaal, hè? Je bent ambtenaar om vijf uur gaat hij zoomen, je pakt je tas. Denk je dan dat je collega's beginnen van, nee! no way, no way. Alleen wij krijgen na afloop van ons werk applaus. Nou, ik heb nog eens nagedacht. Er is nog één beroep dat ook na afloop van zijn werk applaus krijgt. Zo'n piloot van zo'n chartervliegtuig die in Malaga zo'n hoop ole Paella-mensen neerzet. Weet je wat? Die, die denken, blij dat we er zijn kunnen gaan zuipen. Die krijgen zo'n heel hazig applausje. Nee, maar verder niet, hè. Maar toen ik ging studeren, had ik geen flauw idee dat ik dit zou worden. Ik had trouwens nergens een flauw idee van. En dat is de schuld van mijn moeder. Het is een heel leuk mens, mijn moeder, maar was van ver voor het feminisme nog. Een hele leuke moeder, die deed alles. En die deed zoveel voor ons, die hebben ons zo verwend, mijn broer en mij. We gingen als zombies de deur uit. Ik wist helemaal niks van het leven. Zo verwend was ik, jongen. Ik stond er met een tientje, ik moest gaan studeren. Ik dacht, wat moet ik nou? Zuipen of roken? Je? Ik wist dat niet eens. Ik wist niks. Genant, op het genante af. Ik zal er een verhaal over vertellen. Ik kreeg verkering. Ik had in aan verkeringen, want je zoekt altijd een nieuwe moeder. Dus ga je uit huis bent. hè. En... Uh... Denk ik ten eerste, ik weet het ook niet. Nee, maar ik kreeg ver verkeering. En die meid had een hele mooie studentenkamer, en daar kwam ik voor het eerst. Dus ik ga meteen met mijn verwender reed in de mooiste stoel zitten. Ik grijp dat fotoboekje, ik begin te kijken, en ik ga zo zitten. Zo met mijn uitgestrekte hand. Dat deden wij thuis altijd, en dan kwam de koffie erin. Maar, zo ging het, hè. Dus die meid had dat gelukkig door, dus ik daalt die koffie er zo in. Dus ik begin ervan te drinken. En ik zeg: Gadverdamme, wat een bocht zeg! En die meid zei, ja sorry Harry, gebruik je soms melk en suiker. En ik zei, dat weet ik niet. <lacht> Genant, hè? Dus zei die meid, er melk erin, suiker erin. En die ging weer drinken. Ik zei, het smaakt nog nergens naar, joh. Zegt die meid, ja je moet roeren. En ik zei, roeren. <lacht> nou ja, als we een tijdje doorgaan. Wij kregen alles geroerd aangeleverd thuis. Je hoeft er alleen maar in te gieten, weet je wat? Nou, en mijn moeder nam alle beslissingen thuis en dat deed ze dus heel lief. Mensen leeft gelukkig genoeg hè. en dat mens die nam alle beslissingen, ze deed alles bij ons uit, alles, ze nam ons ze overal mee naartoe, ze nam de beslissingen en dat ging noodfout op één keer na. En dat vergeet je dan je hele leven niet meer. Hè. See the faces, they're standing still while I'm going places. I do Whether En hier hoor je zegt allemaal, hè, oud en nieuw en iets minder nieuw, iets minder oud. Nou ja, alles gewoon. All, Miss Montreal. Writing Stories. Ja, stiekem leuk meis Montreal. Hè? Ja, geweldig liedje. Lekker liedje, gewoon hup. Writing stories. De volgende plaat, dames en heren. Speciaal voor mijn nichtje. Ja, mijn nichtje is namelijk ook jarig. Ja, dat is een heel leuk nichtje. En uh, ja, vroeger, ik was er als kind natuurlijk niet zo blij mee uh, dat zij ook op mezelf. Want daarvoor, voor zij geboren werd, had ik oma altijd alleen. Ja, en toen moest ik oma delen. Ja, dat is wel even lastig hoor, in het begin. Maar goed, het is wel een schatje. En uh, speciaal voor Jenny, want zo heet ze, uh, de volgende plaat. Ja, dat moet, dat is maar een toepasselijk liedje speciaal voor onze Jenny. The Sandy Coast. Jenny was only nine years old.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 Meulen natuurlijk. Een prachtig liedje uit de tachtige jaren. En uh, het heette die Iso Jenny. En uh, de Jenny dat is gewoon mijn lieve nichtje. Dus uh, daarvoor gewoon even persoonlijke nood zal ik maar zeggen. We gaan naar raccoon. En uh, die hebben we ook weer een nieuwe. The Battle of Waiting Whiskey. Ja. De slag om de wachtende whisky. <laughs> nou, ik hoef geen whisky. Dat zeker niet. Het zal vloek in de kerk zijn, maar ik vind het bocht. crave but I don't even understand what the hell is wrong what the hell is wrong with me and as soon as I give in I know I'll lose control Cause the guilt would leave a scar upon my soul it's a that De Ballad of uh, Waiting Whiskey, oftewel de ballade. Nee, niet de, ba de, de battle, moet ik zeggen. Oftewel de slag om de wachtende whisky. Hoppa, dit is Kensington. En dan noemen we dat heet Bridges. nu toe uitgebrachte de laatste single van Kensington. Moeilijk uit elkaar houden, al die nummers. Het is allemaal een beetje hetzelfde soundje. Maar goed, maakt niet uit. Het is wel goed. Het is lekker door zoals dat heet. Kensington. Dit is heel oud. Ja, we maken een hele grote sprong in de tijd. Terug naar het begin van de jaren zestig met Idi Gourmet. En die uh, geeft de schuld aan de bossen over. Is dance? All alone Looking sad and shy Blame on the bossa nova, hè? geef de bossa nova maar de schuld. Als je kindjes krijgt, dan geef je de bossa nova de schuld. Nou ja, wat een tekst zeg. Indie Gourmet, blame it on the bossa nova. En dit is uh, een nieuwe. Ja. Dit is van Jamiro K. Of Kwai, Jamiro Quai moet je zeggen, geloof ik. Ja. Maar het is wel lekker, het swingt ook nog. Het heet A Night Out in the Jungle. Jamiro Kwai. jungle. Jamino was dat. Lekker swingend hoor. Beetje jungle geluiden erbij. Judo dat doet het altijd goed. Natuurlijk niet waar. Ja, dat doet het altijd goed. En het is al weer, uh, oeh, we zijn een minuut te laat. Oh, wat een schandaal. Oeh, schandaal. Eén minuut over tijd. Oh. Nou ja, beter wij dan mijn vriendin. Hè? Nou, zo ja, zo is het. zo is het toch. Ja. Nou, oké. Okay, uh, <lacht> waar hebben we het ook weer over? Oh ja, we hebben het over het nieuws. Dat moet nu gaan komen. Nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Nou, dat klopt weer helemaal. Hoe die man dat weet, hè, dat ik hier zit. Knap. Uh, het nieuws van 6 april 2017. Ik ga u vertellen dat vanaf maandagavond 10 april 7 uur... tot en met donderdagochtend 13 april 7 uur ochtends... De herenweg tussen de Rijnlaan en Manpadslaan is afgesloten voor alle autoverkeer. Dus van 10 april tot en met 13 april. In die periode namelijk wordt onder andere een nieuwe asfaltdeklaag en wegbeleiding aangebracht. En voor uitgebreide informatie over de werkzaamheden en de omleidingsroute kunt u lezen op de gemeentewebsite van Heemstede. Bij Ook Zandvoort uh, kunt u op vrijdag 7 april, dat is dus morgen, tussen 2 en 4 uur weer terecht voor allerhande kleine reparaties. U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld reparatie van een elektrisch apparaat, zoals een strijkbout of een koffiezetapparaat. Maar ook voor naaiklussen, zoals het inkorten van een broek, rok of het aanzetten van een knoop, kunt u deze dag terecht bij het pluspunt. Deze Herstel het Samenmiddag wordt een aantal keer per jaar georganiseerd... omdat weggooien zonde is en een kleine reparatie vaak volstaat. Vrijwilligers staan klaar om samen met u... uw meegebrachte item weer als nieuw te maken. Geheel gratis. U betaalt natuurlijk wel voor de noodzakelijke onderdelen. Bent u handig en wilt u meehelpen als vrijwilliger... dan bent u uiteraard ook van harte welkom. U kunt dan contact opnemen met Thea Kamperman op telefoonnummer...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 Door de aanrijding had de jongen last van zijn enkel en na controle door het ambulancepersoneel bleek verdere zorg niet nodig. Hij kon op eigen kracht naar de auto van een bekende en is door deze bekende naar huis gebracht. De politie heeft op zondag 2 april op Amsterdam Centraal Station omstreeks half elf een 22-jarige man uit de aangehouden. Die wordt verdacht van treinbrandstichting. De brand was kort tevoren uitgebroken in de trein van Amsterdam-Sloterdijk... naar Amsterdam Centraal en kon snel worden geblust door een NS-personeel. De schade is beperkt gebleven. De politie onderzoekt of de man ook betrokken was... bij de andere treinbranden in de afgelopen periode. De dienst Infra van de Landelijke Eenheid onderzoekt sinds enige weken... dus een aantal treinbranden al... die de afgelopen periode op diverse stations plaatsvonden... En in het kader van dat onderzoek werd de man uit Ermuiden al enige tijd door de politie geobserveerd. De verdachte werd zondag op hete daad betrapt toen hij brand had gesticht in de sprinter van Amsterdam-Sloterdijk. De politie wil graag in contact komen met getuigen of met mensen die anderszins informatie hebben over treinbranden van de afgelopen tijd. Die braken meestal kort uit nadat deze in de stations waren gearriveerd... Het betreft hier treinbranden op 14 december op station Amsterdam-Sloterdijk. 12 januari en 16 februari op station Zandvoort. En 24 februari in Den haag hollandspoor spoor En op 9 maart op station Haarlem. Dus heeft u informatie hierover, neemt u dan contact op met de politie op 0900 8844. Vanaf 7 april houden de beeldende kunstenaars Zandvoort de BKZ... een spetterende voorjaarsexpositie met als thema, thema lente, kleur, explosie. De expositie zal een maand te zien zijn in de weekenden. De opening van dit kunstspektakel zal plaats gaan vinden op vrijdag 7 april... van 4 uur tot 6 uur. De in de expositieruimte Gallery de Wachtkamer... En deze is te vinden in het Winkelcentrum Jupiter Plaza aan de Haltestraat 2 tot 10 in Zandvoort. Dan nog even een oproep van de gemeente, want iedere gemeente heeft de mogelijkheid om in een verordening regels voor speelautomatenhallen te stellen. De verordening in Zandvoort is toe aan actualisatie. En deze actualisatie wil de gemeente in samenspraak met inwoners en ondernemers uit Zandvoort gaan toepassen. U bent van harte welkom om mee te denken en te praten op donderdag april 2017... in het Raadhuis aan de Zwaliweestraat 2 in Zandvoort. Om, half acht tot om kwart over zeven is de inloop en de vergadering start van half acht tot tien uur. Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op de gemeentewebsite www.zandvoort.nl. Tot zover het regionale nieuws. Gaan we over naar het weer...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 De temperatuur gaat aanvankelijk omhoog naar een graad of 17 op zondag. Maar na het weekend gaat het kwik weer naar beneden. Helaas, helaas. En dit was het weerbericht volgens Rico Schreuder. Ja, vraagt vraagt zich af. Is het een crime? Sadé, was dit. Het liedje van de sidekick. Het duurt nog veel langer hoor. Maar ja, we zijn bijna alweer door onze tijd heen. En ik heb nog zoveel andere mooie muziekjes staan. Die sidekicks van tegenwoordig, jongen, die proberen gewoon programma over te nemen. En dat is in de gaten. Proberen, dan gaan we, gaan gooien ze gewoon hele lange nummers erin. En dan, en, en, en, ja, dit programma is wat om... Ja, dit programma is wat om...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 Dat is wel een hele jonge Van Morrison. Eh, dames en heren, een van de eerste grote hits van eh, het bandje Them. Eh, waar we Van Morrison dus lid kwam uit Ierland vandaan. En u kent het natuurlijk ook van onder andere nummers als Gloria. En It's All Over Now, Baby Blue en zo. Prachtige liedjes allemaal. Maar goed, het heeft allemaal niet zo lang mogen zijn met them. Ik geloof dat het in 66 of 65 alweer over was. En toen ging Van natuurlijk uh, solo. Ja, dat deed hij. Goed, ik heb er nog één. Ik heb een plaatje ga ik speciaal draaien voor Donald Trump. Ja, speciaal voor Donald Trump is de volgende plaat. Uh, they all went to Mexico. Ja, speciaal voor Donald Trump. They all went to Mexico. Over de muur.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 To Mexico. Maar als ik goed luister, dan. Uh, nou ja. De zang wordt in ieder geval verzorgd door Willy Nelson. Dat is uh, overduidelijk. Maar ah, volgens mij zit Flaco Jiménez er ook achter hoor, op zijn accordionetje. Er is eigenlijk maar één, één man die zo'n zo specifieke tex mex uh, uh, sound heeft. Dus ik vermoed dat Flaco er ook bij is. Carlos Santana dus. Op diens naam staat het liedje. They all went to Mexico. Dat zou Trump wel graag willen, natuurlijk. Dat zijn allemaal op naar Mexico. Ja, allemaal over de muur. Ja. Wat zegt u? Ik zei dat wou ik net zeggen. moeten ze allemaal weer over die muur klimmen. Ja, allemaal klimmen. Weer ja, lange oh, overal plaatsen. Ja, ja, ja. ja. ja. Ah, dat vindt Trump niet. <laughs> Here's to the friends we used to have. Ja. Yeah. I slipped away like they were never there. We we'll Er staat er een tegen met de lullen, maar je hebt een van op, dus het spaak niet hoor. Nou, het blijkt dus niet uh, Flaco Griemenis te zijn... maar Booker T. Jones. Nou ja, dat kan ook. Ik wist niet dat hij accordeon speelde. Maar goed. En heel erg in Booker T op dit moment... is vanmiddag ook weer heerlijk Booker T zitten spelen. Fantastisch is dat toch. Heerlijk. Time is tight. Hang them high. Lekker hoor. Wel weer heerlijk. Hemmertje kloten en zo. Maar wat wil ik wel nou zeggen? Nou ja, eh, ja, dit was het weer. En eh, ik wens u allemaal een hele fijne donderdag nog. Ik weet zeker dat ik hem ga zeker ga hebben. En uh, Dolly, bedankt voor alles. Eh, voor je prachtige verziening. Normaal gesproken. Voor elk, ze zeggen altijd... Eh, voor elk feestje moet je de slinger zelf ophangen. Maar voor mij niet hoor. Nee, Dolly. voor jou wordt dat allemaal gedaan. Ja, Dolly heeft het gedaan. Ja, ja, ja, ja, ja. En zo ah, ja. innig dankbaar. Ja, nou, samen. Maar goed, het zit er weer op. En, hiernaast, en hierna weer het Lucifersdoosje met uh, de Brunebonen Bartje van de Meer. En, uh, en wij gaan, uh, ja, ik weet niet wat ik. Nou ja, ik ga gewoon proberen om weer via de uh, Nederlandse spoorwegen thuis te komen. Als net zo'n puinhoop was als vanmorgen, dan. Uh, nou ja, zien we dat wel weer. Ja, was het weer daar? Oh, het was weer een puinhoop. Oh, wat erg. Ja, er viel weer een trein uit en zo. Ach, jeetje. Ja, het kwam uiteindelijk allemaal net goed. Nou, ja, gelukkig. Uh, in ieder geval, Dolly, bedankt voor de gezelligheid. De luisteraars ja. bedankt voor, voor het luisteren. En uh, veel plezier straks nog en met, met het doosje. En... Oh! Ik zou zeggen tot maandag. Eh, ja? Tot volgende dinsdag. Ja, <laughs> ja jij, tot, jij tot maandag, ik dinsdag. Ja, ja, en dan maandag weer met Sharon. Gefeliciteerd. Fijn weekend allemaal. Dag.